met het NOS journaal. Somalische piraten hebben 26 Aziatische mannen vrijgelaten die ze meer dan 4,5 jaar gegijzeld hielden. Ze zijn opvarende van een zeilschip dat begin 2012 werd gekaapt bij de Seychellen in de Indische Oceaan. De mannen kwamen onder meer uit China, Indonesië en de Filipijnen. Ze werden al die tijd vastgehouden in een vissersdorp in het binnenland van Somalië, zeggen internationale bemiddelaars. Het is onduidelijk of er losgeld is betaald voor de vrijlating. De politie schakelt de hulp van het publiek in vanwege de vondst van een dode man in Roermond vanmorgen. De man van 23 lag bij de ingang van een parkeergarage. Het is nog niet duidelijk waardoor hij om het leven is gekomen. De politie vraagt mensen die iets opvallends hebben gezien of gehoord om zich te melden. En in Eindhoven is vanmiddag een vrouw doodgevonden in een hotel. De technische recherche onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. De ontwerpers van de Merwedebrug hadden in de jaren 60 niet voorzien dat het verkeer zo zou toenemen, dat zegt Rijkswaterstaat. Met het ontwerp is niks mis, als er niet zoveel zwaar verkeer bij was gekomen had de brug nog best even meegekund, zegt de manager van de renovatie. Vanmorgen is Rijkswaterstaat begonnen met de reparatiewerkzaamheden aan de Merwedebrug. Tijdens de werkzaamheden blijven alle rijstroken geopend, alleen het vrachtverkeer moet voorlopig blijven omrijden. En een actie om vergilde bloemkolen in Friesland aan de man te brengen is een succes. 60.000 bloemkolen dreigden vernietigd te worden omdat ze geel waren geworden door de zon. Supermarkten wilden de groenten niet meer hebben. En vernietigen is goedkoper dan van het land halen en naar de voedselbank brengen. Daarom had een verkooporganisatie een reddingsactie opgezet. Veel van de bloemkolen zijn alsnog verkocht op de markt in Leeuwarden. En dan het weer. Vannacht landinwaarts. Kans op lichte vorst en dichte mist. Morgen begint vrij grijs en mistig. Later hier en daar zonnige periodes. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan we op dit moment geen. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM in de avond Ik heb dezelfde ogen En ik krijg jou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 he <laughs> Oh,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 Punt 9. Zie erfen.